7 uur. Het NOS-journaal. Doral Megens. Feest in Spanje na winnen EK-finale. Snelheid omhoog op drie stukken snelweg. En terugkeer naar aarde viel niet mee, zegt André Kuipers. In Spanje is de EK-titel tot diep in de nacht gevierd. In Madrid en andere steden gingen honderdduizenden fans de straat op... en overal reden toeterende auto's.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 In IJmuiden voorkomt Greenpeace al dagenlang dat een groot visserschip vertrekt naar Australië. Actievoerders hebben woensdagavond een ketting om de schroef gehangen aan de trawler Margiris. En ook hangen er mensen in tuigjes aan de trossen. Greenpeace vreest dat het schip een visgebied in Australië plundert. Het schip zou woensdag vertrekken, maar dat is door de actie uitgesteld, naar morgen. Greenpeace wil dat de Europese ministers overbevissing aanpakken. Onder meer door het aantal schepen te verminderen.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 AMB Verkeersinformatie. Er staan op dit moment 11 files, waaronder een aantal opvallende, vooral op de A50. Daar kom ik zo op terug. A4 daarna richting Amsterdam tussen Leidsendam en Hoogmade 4 kilometer. A27 Breda richting Utrecht tussen knopend Gorkum en Noordeloos 4. Dan de A50 Arnhem richting Os tussen Renkum en het knooppunt Ewijk 8 kilometer. Dat heeft te maken met de werkzaamheden daar. Dan de N33 Veendam, Veendam richting Eemshaven. De weg is tussen Veendam en de aansluiting met de A7 in beide richtingen dicht. Dat heeft te maken met een gekantelde vrachtwagen. En naar verwachting is de weg daar om 12 uur weer vrij. En dan de N261 Tilburg richting Waalwijk. Die is bij de aansluiting met de A59 dicht. En dat heeft te maken met een ernstig ongeluk. Wat doen kinderen door de week?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 En Lara Rensen. Goedemorgen. Het is 7 minuten over 7. De stellingen zijn betrokken. De verkiezingscampagne is begonnen. Onder BRP van de ASP. En ook CDA hielden partijcongressen dit weekend. En allemaal haalden ze uit naar elkaar. Straks meer daarover, eerst naar die prachtige finale in Kiev. Prachtige finale en een unieke prestatie van Spanje. Want voor het eerst heeft een, land achter een, een achter een volgend EK, WK en weer een EK gewonnen. Edwin Cornelis, onze verslaggever, was er vlakbij. De hele avond, gisteravond, was hij in Kiev. Het is al feest bij het stadion voordat de wedstrijd is begonnen. Er wordt gedanst, er wordt gezongen. En ook de Italianen vertrouwen nog volop op de goede afloop. Als er maar geen penalties wordt... Uh, Ik hoop dat winnen uh, in 90 minuten Nou in de free kick, in Het is uh, <laughs> uh, niet goed voor het hart. Voor het hart is het niet goed. Ladies en gentlemen, welkom de teams. en Italië. Dan zijn daar de ploegen en dan klinken de volksliederen. En dan weten we dat het een bijzondere wedstrijd kan worden. Want als Spanje wint, dan hebben ze de trilogie EK, WK en nog een keer EK niet eerder vertoond. Hoe bijzonder is dat? Voetbalverslaggever Edwin Struis van Nusport. Ja, als Spanje dat gaat redden, ja, dan is dat een ongelofelijke prestatie. Want ja, dat betekent dat je in vier jaar tijd een, een ontzettend hoog niveau hebt gehouden. Ja, en dat, dat is niet aan iedere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 In de tweede helft komen er nog twee treffers bij. En de fans die zijn blij, heel blij. Het was een speciaal maat. maar uh, Spain heeft zijn derde championship uh, in four jaar. En ik denk dat we de best team in de historie zijn. Blijf vanwege het voltooien van die trilogie. En nee, een titel gaat nooit wennen. Nou, ik denk dat het belangrijkste thing is dat je learn van de victories dat je de match niet kunt lopen Er kan altijd weer een tegenstander komen die te sterk voor je is. Je moet respect hebben voor je tegenstanders. Dus wat echt matters is dat je de rival Oké, okay, er was kritiek op het spel van Spanje, dit EK. Het zou te saai zijn, niet altijd even oogstrelend. Maar misschien was deze finale wel de beste wedstrijd van La Roja. Uh, Mijn impression is dat ze echt hebben they wat ze kunnen doen. Nog niet van het niveau van het WK van twee jaar geleden, maar toch. I mean, we are champions. The important in the end is not only to final, but to win De spelers vieren eerst het feestje op het veld met de kinderen erbij en mogen dan naar boven de trappen op om de beker te ontvangen van UEFA Baas Platini. De spelers van Italië die zitten geëmotioneerd op het veld. Buffon, de tranen in de ogen. Maar het toonbeeld van tragiek, dat is toch wel Mario Balotelli. Die op het gras zit en gedesillusioneerd voor zich uitstaart. Coach Prandelli komt bij hem staan en vertelt hem dat hij ook moet leren om dit soort nederlagen te accepteren. En op het veld vieren de Spaanse spelers hun feestje met de beker. Het vuurwerk klinkt boven het stadion van Kiev. Euro 2012 zit erop. Tja, wat rest je dan als bondscoach van Italië als je tegen zo'n tegenstander moet spelen? Wij gaan gauw naar Madrid, naar correspondent Jessica van Spengen. Jessica, goedemorgen. Goedemorgen. Grote euforie neem ik aan bij jou na het laatste fluitsignaal. Of raken ze al een beetje gewend aan al die successen? Nou, dat was wel opvallend, want uh, er was uh, bij het Bernabeu-stadion van Real Madrid... daar waren duizenden mensen gaan kijken. Er waren grote schermen neergezet. Dat is eigenlijk het hele EK al zo, dat je daar uh, met z'n allen kunt kijken. Maar in het centrum moest het, uh, leek het wel een beetje op gang komen, inderdaad. Want uh, ja, dat was natuurlijk de eerste... Helft al, uh, waren al twee doelpunten gescoord. Uh -huh. En in de tweede helft zag je mensen echt een beetje elkaar aankijken van die oh ja, dan. Nou ja nou, dan gaan we zo meteen maar feest vieren. Dus die zaten een beetje te eten, waarschijnlijk om een goede bodem te leggen. Met het idee van we moeten straks nog een, een lange nacht maken. Italië was ook een pittige tegenstander. Dus ze waren uh, echt wel uh, een soort verrast uiteindelijk.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 Want het is fijn dat we wat vreugde kunnen brengen nu de crisis zulke harde klappen uitdeelt. En gisteren op straat zag je ook dat veel mensen begonnen erover van, nou hopelijk zal dit wat vreugde brengen. En uh, ja, kunnen we uh, in ieder geval nu uh, lekker feest vieren. En, uh, en, en sommigen hadden ook zoiets van, nou zie je wel, we kunnen in ieder geval voetballen. <lacht> en wij Mediterrane weten in ieder geval wat het is om een feestje te vieren. En dat zullen we in ieder geval nu laten zien. Ja, want wanneer worden de spelers gehuldigd? Wat weet je over het programma? Nou, vanmiddag om drie uur komen de spelers aan op het vliegveld. Um, en dan is het op Plaza Cibeles staan hele grote. Dat is hier ook een centraal verkeerskruispunt. Uh, uh, Daar staan al nu al uh, grote podia. Want er zou sowieso een huldiging komen. Ook al zouden ze niet winnen. Maar nu, omdat ze wel uh, kampioen zijn geworden, gaan ze in uh, grote bussen door de stad. Um, een open bus en dan gaan ze met de beker... die gaan ze aan alle uh, fans langs de route laten zien. En uiteindelijk eindigen ze dan op Plaza Cibeles hm. En daar is het een enorm feest. Nou, dat horen we dan later van jou op radio. En Jessica van Spengen vanuit Madrid, dank je wel. En zo dadelijk horen we ook dat er vanaf vandaag... een maximum tarieven gelden voor incasso-kosten voor particulieren. Eerste verkeersinformatie bij de ANWB, Tamara Bruggemans. Ja, nog een paar opvallende dingen. Marcel, die N33 Veendam richting Eemshaven... Die is tussen Veendam en de aansluiting met de A7 in beide richtingen dicht. Dat heeft te maken met een gekantelde vrachtwagen. En Rijkswaterstaat verwacht dat de weg om 12 uur vrij is. En dan de N261 Tilburg richting Baalwijk. Die is bij de aansluiting met de A59 dicht. En dat komt door een ongeluk. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Nou, we gaven het eerder al aan. De politieke partijen hebben hun stellingen betrokken voor de campagnes. Maar liefst zes hielden dit weekend een verkiezingscongres. PvdA, SP, CDA, GroenLinks, ChristenUnie en ook de Partij voor de Dieren. De verkiezingsprogramma's en de kieslijsten zijn vastgesteld. Politieke leiders namen alvast een voorschot op de verkiezingsstrijd... die eigenlijk pas na de zomer echt losbarst. In de verkiezingsstrijd strijden politieke partijen om de gunst van de kiezer. En omdat partijen zich het best kunnen profileren met hun politieke opponent... wordt de strijd dan ook vooral aangegaan met partijen... die zo ver mogelijk afstaan van de eigen overtuigingen. Want in zo'n tweestrijd lopen partijen weinig risico... dat kiezers overlopen van de ene naar de andere partij. VVD-lijsttrekker Rutte daagde vorige week SP-leider Roemer... om die reden op zijn congres uit...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 Die ruimt je rommel op en dat gaan wij 12 september heel graag doen. Roemer en Rutte hopen op een tweestrijd SP-VVD. Want in zo'n strijd winnen beide, zo hopen ze. En in de peilingen gaan ze vooralsnog nek aan nek. Andere partijen zoeken een eigen plek in de politieke arena. PvdA-leider Diederik Sampson kiest voor het Europa-verhaal om zich af te zetten. Het wordt tijd dat politici het eerlijke verhaal gaan vertellen over Europa. Houd dus op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 GroenLinks en de Partij voor de Dieren willen zich onderscheiden... door hun groene agenda. Volgens Marianne Thieme van de Partij voor de Dieren... is er een harde reset nodig. Volgens haar leidt de koers van de traditionele partijen... tot een onhoudbare situatie in termen van mededogen en duurzaamheid. GroenLinks claimt hetzelfde, maar deze partij krijgt het ook echt voor elkaar... betoogt lijsttrekker Jolande Sap. En er is gewoon geen toekomst denkbaar zonder groene politiek...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 En met geloof, durf en moed om toekomstgerichte keuzes te maken. En het CDA is weer op zoek naar het centrum van de macht. De partij wil weer speelpartij worden... maar wil niet meer het verwijt krijgen een kille machtspartij te zijn. Sleutelwoord is dus samen. Lijsttrekker Siebrand van Haarsma-Buma. En daarom daag ik u uit. Daag ik jou uit. Stap met ons mee. Neem het stuur in de hand. En trap. Al is het maar in het kleinste verzet, maar trap mee. Dan komen we er. Dan komen we er samen. Want samen kunnen we meer. Zo was het congresweekend een leerzaam inkijkje in de campagnes... die pas na de zomer in volle hevigheid zullen losbarsten. Bewerkte politiek verslaggever Michiel Breedveld. Tien voor half acht, u luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. André Kuipers vliegt op dit moment van Kazachstan naar Houston in de Verenigde Staten. Nou, Daar zal hij dan eerst zijn vrouw en kinderen in de armen sluiten... en daarna nog weken bezig zijn met zijn herstel. Kuipers heeft sinds zijn landing op aarde de pers nog niet te woord gestaan... maar vertelde wel kort tegen ESA-TV, van de ruimteorganisatie zelf... dus hoe het met hem gaat.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 Bij Den Haag, Rotterdam en Amsterdam kan weer iets meer doorgereden worden. Op de stukken waar 80 km per uur de limiet was... geldt vanaf vandaag weer een maximumsnelheid van 100 km per uur. Martijs van der Wiel, onze verslaggever, staat aan de A10 bij Amsterdam. Martijs, goedemorgen. Goedemorgen. Merk je verschil? Um, toen ik hier naartoe reed, ik moest zijn op een uh, parkeerplaats langs de A10 West... Hè, want dat is het stukje tussen uh, Knoop en de Nieuwe Meer en de Koentunnel... Waar, uh, waar die limiet van 80 gold. Ik merkte dat het uh, wat natuurlijker voelde. Dat, dat is het vooral, hè, het levert eigenlijk niet zoveel secondes op uh, in de reistijd. Minimaal is dat. Maar het was altijd een beetje onnatuurlijk om dan opeens 80 te rijden als je 120 reed. Toch niet? Heeft u dat niet zoals automobilist ook zo ervaren, mevrouw Mak? Ja, nee, dat klopt. En uh, dat is ook zo uh, waarom we het weer gaan verhogen. Het sluit beter aan bij de beleving van de weggebruiker. Christina Mak van Rijkswaterstaat staat hier bij mij onder een ringweg... die dus goed doorrijdt, ook dit stukje, waar dus nu opeens 100 uh, mag worden gereden. De borden waren al aangepast. Allemaal nieuwe borden, vannacht uh, vastgeschroefd. Deze nee, stonden er al, maar vannacht zijn ze zeg maar, zichtbaar geworden voor de weggebruiker. En de computers van de trajectcontrole die de auto's twee keer fotograferen aan het begin en aan het einde... om te kijken of je wel 80 reed, nu 100, zijn die aangepast? Nee, nog niet. Maar dat gaat oh, we krijgen allemaal een boete vandaag. Nee, overdag zijn ze, uh, wordt er niet geregistreerd. S'nachts wel. S'nachts wordt 80 gewoon gehandhaafd. En de trajectcontrole wordt aangepast. Zodat we binnenkort ook overdag weer uh, gaan registreren met de trajectcontrole. Maar er wordt wel gehandhaafd op dit oh. moment door de politie. Geen vrijbrief nog vandaag. Een heikel onderwerp is het hier uh, in Amsterdam West. Waar uh, flats, kantoorgebouwen, uh, woningen ook vlak aan die A10-weg uh, staan. Met uh, protest. Uh, Spandoeken hingen er ook over de, de snelheidsverhoging. Buurbewoners hebben zich er druk over gemaakt. Die zeggen, ja, hoe kan dat nou? We proberen de luchtkwaliteit te verbeteren hier in Amsterdam. En dan krijgen we opeens vanuit Den Haag te horen, ondanks protest van de stad... dat het weer harder mag, uh, harder mag worden gereden. Hoe kan dat nou? Dat het toch kan dat de luchtkwaliteit niet achteruit gaat. Want dat zegt u van Rijkswaterstaat, terwijl we toch harder gaan rijden. Nou, Het is uh, zo dat de afgelopen jaren is luchtkwaliteit uh, enorm toegenomen in Nederland. Onder andere door schonere auto's. En dan kunnen we binnen de normen die gelden, dus uh, de Europese normen, uh, weer uh, wat harder gaan rijden op dit gebied. U zegt het wordt sowieso schoner, omdat de auto's schoner worden. Ja, dat klopt. Maar het zou nog schoner worden als we 80 bleven reden. Ja, het is bij een heel minimaal effect. En uh, dat uh, valt eigenlijk al weg uh, tegen de concentraties die we sowieso al uh, in de randstad hebben. A aan achtergrondconcentraties noemen we dat dan. Ja, Fijnstoffen en stikstof. Stofdioxide gaat het over. Moet je dit niet proberen het hoogste haalbare te halen? Hoe gezonder, hoe beter. Ja, nou, het is ook zo dat de doorstroming verbetert op de weg als we 100 gaan rijden overdag, zodat we daar ook een stukje winst hebben. Hoezo gaat de doorstroming uh, verbeteren? Nou, we krijgen minder uh, verschil tussen de auto en het vrachtverkeer en uh, auto's kunnen daardoor sneller en makkelijker inhalen. Volgens mij heb ik dat ook gehoord toen we 80 gingen rijden, dat daardoor de minder files zou ontstaan. Ja, dat was wel de verwachting, maar uit dat klopte niet. Dat klopt er niet. Dat klopt. Je bent door schade en schande wijs geworden. Ja, het, zijn, het zijn uw gegevens, onderzocht door het uh, RIVM, het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Nu hoor je ook allerlei andere onderzoeken, uh, met name van de milieu, uh, Milieubeweging. die zeggen: ja, we zitten ver onder de normen van de Wereldgezondheidsorganisatie. Dus uh, het gaat helemaal niet zo goed met die luchtkwaliteit hier. Uh, zitten we onder de normen van de. Uh, verder boven? Ja. Nee, nee het, het is zo dat we eronder zitten, althans, dat zijn onze eigen metingen. Zij zeggen van niet. Ja. Die moeten we nou geloven. Ja, nou, Ons meetpunt hier, meet dat we eronder zitten. En ook het onafhankelijke onderzoek van het RIVM heeft aangetoond dat dat zo is. Ja. Toch hoe dan ook. Ja, je, kunt, je kunt wisten over de cijfers. De een zegt het wordt schoner, de ander van niet. Uh, er is veel onrust hier in dit deel van de stad. Van mensen die hier wonen, mensen die hier hun kinderen naar school brengen. Is het dat wel waard? Zeg maar? Die paar seconden tijdwinst, is het dat waard? Uh, nou, dat uh, hebben we met z'n allen besloten. Dat we harder gaan rijden waar het kan binnen de normen. En uh, in die zin is het het waard. Overdag dus mag je hier weer 100. s S'nachts niet, dat staat duidelijk op de borden. Dus je moet wel even opletten. Tussen 6 en 7 rijdt het uh, iets harder door. En straks na 8 uur dan horen we op de school hier vlakbij hoe de bewoners daarover denken. Hoort u Martijs van der Wiel dus weer. Het is vijf minuten voor half acht. U luistert naar het NOS Radio 1 journaal. We moeten allemaal onze rekeningen op tijd betalen. Maar ja, dat lukt niet altijd even goed. En dan ben je al snel duur uit door de incassokosten die bedrijven in rekening brengen. Maar vanaf nu zijn die kosten aan regels gebonden. Want er is een nieuwe wet op de Incassokosten in werking getreden. We hebben contact met Nadja Jongman, lector schulden en Incasso aan de Hogeschool Utrecht. Goedemorgen. Goedemorgen. Moet u eens uitleggen aan onze luisteraars, wat gaat er veranderen? Nou, wat er gaat veranderen is dat um, crediteuren in kassobureaus niet meer zomaar allerlei bedragen aan onduidelijke posten in rekening mogen brengen. Er is een soort uh, staffelwasser bij de rechtbanken van een soort basisbedrag en daarbovenop brachten ze administratiekosten in rekening, herinneringskosten, sommatiekosten, aanmaningskosten. Uh, elke in een ander bedrag. Ja. Nou, en daar wordt paal en perk aangesteld. Dus er is een minimumbedrag van 40 euro en um, daar moeten ze zich aan houden en ze mogen niet meer allerlei eigen opgevoerde kosten opvoeren. En voor grote bedragen, wat, wat voor regels gelden er dan? Nou, de, Dan gaat het in percentages. Dus de eerste, uh, eerste 1500 euro daar gaat 15, dan mogen ze 15% in rekening brengen. Op het moment dat het daarboven gaat, gaat het tot 10, gaat er nog eens 10% overheen. En er zit een maximum aan van een, uh, bijna 7000 euro waar je, waar je, wat je in rekening kan uh, brengen. En dat betekent dus dat bij hele grote bedragen nou ja, dat, dat, dat dat voor een consument heel positief uitpakt. Maar dat met name bij die kleine bedragen, dat hij daar wel pijnlijk uit kan pakken, want dat betekent dat op het moment dat je bijvoorbeeld nog 25 euro moet betalen, dat, er wel, dat je wel vast zit aan dat minimumbedrag van die 40 euro. Ja, precies. Ja. En ik kan mij voorstellen dat inkassobureaus nu zeggen, ja, en we mogen die 40 euro vragen, want dat staat nu in de wet. Nou precies, en dat, wat we zien is dat geldt dus niet alleen voor incassobureaus... maar dat geldt met name ook voor crediteuren zelf. Voorheen was het toch eigenlijk altijd zo dat een crediteur... die stuurde je eens twee of drie brieven met je hebt nog niet betaald... Nee. en als je dan nog niet gereageerd had, dan gaven ze het over aan een incassobureau. Wat we nu zien is dat crediteuren zich realiseren... hé, hey, wacht... Als ik nou direct na het vervallen van die datum waarop iemand moest betalen... direct een herinneringsbrief stuur... dan mag ik twee weken later ja, ook minimale 40 euro in rekening brengen. En dat is waar bij mij en ook bij anderen in het veld uh, zorg leeft. Dat die termijn dus heel erg kort is. En dat mensen die bijvoorbeeld nu op vakantie gaan... die hier niets vanaf weten, die denken... nou weet je, als ik terugkom, ik ben drie weken weg... dan uh, betaal ik al mijn rekeningen en misschien zit er wel een herinnering bij. Ja. Dat als ze pech hebben, dat zal aan die 40 euro vastzitten... Of als het om een bedrag ging, bijvoorbeeld de huur, die, die uh, ho ja, wat hoger is, dat het nog meer dan 40 euro is. Hm. Dus u ziet de voordelen bij de hoge bedragen, maar de nadelen bij de lage. Is dit wel een verbetering dan uh, ten opzichte van de voorgaande situatie? Ja, wat, kijk, wat absoluut een verbetering is, is dat het voor een consument duidelijk is welk bedrag mag een crediteur nou eigenlijk in rekening brengen, of in een ka kassobureau in rekening brengen aan incassokosten. En die helderheid is van belang, want voorheen betaalden mensen toch eigenlijk maar alles wat ze om hun oren kregen, omdat ze dachten, het zal wel. Tegelijkertijd zien we dus met name bij die lage bedragen, en dan zeker bij vorderingen die met regelmaat terugkomen, denk aan je telefoonrekening, denk aan de energierekening, denk aan je kabel, dat omdat ze naar twee weken al dat bedrag erop bovenop mogen leggen, ja. dat het veel sneller gaat dan voorheen. Dus het is opletten geblazen? Het is opletten geblazen en we zien ook met de verzakelijking van de incassomarkt, dus dat crediteuren die voorheen twee, drie herinneringsbrieven stuurden, dat die nu veel sneller al die kosten in rekening gaan brengen. Dus wat je zal gaan zien is dat die groep mensen die vaak wel wat te laat betaalden maar met twee of drie herinneringsbrieven wel betaalden en in de praktijk eigenlijk niet met incassokosten te maken Hadden ja. dat juist die groep de komende periode met incassokosten te maken krijgt, en dan is het natuurlijk voor een crediteur is het wel heel, nou zeg maar, makkelijk verdiend als je met twee brieven 40 euro kan incasseren. Ja, dat is waar. Het lijkt mij duidelijk uh, dat je inderdaad op moet passen en snel moet betalen, uiteraard. Nadja Jongman, Lector Schulden en Incasso, dank u voor uw uitleg.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 Feest in Spanje na EK-titel en Peña Nieto lijkt nieuwe president van Mexico te worden. Half acht is het. Goedemorgen, ik ben Doral Megens. In Spanje is tot diep in de nacht feest gevierd na de EK-overwinning van gisteren. Overal gingen zingend fans de straat op. En waar je ook keek, overal reden toeterende auto's in de grote steden. avond begon rustig, maar na het laatste fluitsignaal gingen de Spanjaarden uit hun dak. Jessica van Spengen. Mensen gingen de straat op, Puerto del Sol stroomde helemaal vol...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 die uh, in 2000 eindelijk weggestemd is en nu dus toch weer terug. Veel Mexicanen zijn teleurgesteld in de huidige president Calderon... omdat de strijd tegen het drugsgeweld is mislukt... en de economische groei tegenvalt. De winnaar van de verkiezingen, Peña Nieto... wil meer aandacht voor andere problemen dan drugsgeweld. In Benghazi in Libië hebben honderden betogers... een kantoor van de kiescommissie bestormd. Mannen namen computers en stapel stembiljetten mee... om die vervolgens buiten in brand te steken.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 Uh, mentaal uitstekend. André Kuipers, verder moet hij opnieuw leren lopen. Kuipers vliegt op dit moment naar Houston in de Verenigde Staten. Uh, de komende tijd krijgt hij het erg druk, zegt Sander Koenen... op dit moment bezig met een biografie over André Kuipers. De komende drie weken zit hij hier in Houston en is die, heeft hij toch volle dagen. Uh, een vol programma, net zoals hij daarboven in de ruimte had. En dan op 20 juli is hij eventjes in Nederland. Daarna gaat hij naar Moskou, want daar zijn ook allerlei ceremoniële, is een ceremoniële ontvangst. En ook daar zijn mensen die hem willen spreken. En ja, in augustus zit hij weer hier in Houston, ook weer om bepaalde zaken van na zijn vlucht te regelen. En op dit moment is hij dus onderweg naar Houston. In de loop van vandaag wordt Kuipers daar herenigd met zijn vrouw en kinderen. Dat was Nieuws Overzicht. Het weerbericht van Weer Online. Vandaag gaan we een droge dag tegemoet waarin we de zon ook regelmatig voorbij zien komen.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 Na morgen aanhouden het wisselvallig, met de eerste paar dagen temperaturen ruim boven normaal. AMB verkeersinformatie: er staan op dit moment 12 files. Ik geef u de langste en een paar opvallende wegafsluitingen. A27 Breda richting Utrecht... tussen knooppunt Gorkum en Noorderloos 3 kilometer. A50 Arnhem richting Os... tussen Renkum en het knooppunt Ewijk 9. Dat komt door de werkzaamheden daar. En dan wat afsluitingen de N33... Veendam richting Eemshaven. Tussen Veendam en Mede is de weg daar in beide richtingen dicht. Dat heeft te maken met een gekantelde vrachtwagen. En Rijkswaterstaat verwacht dat de weg daar om 12 uur weer vrij is. Dan de N261 Tilburg richting Baalwijk. Daar is de weg bij de aansluiting met de A59 dicht. Dat komt door een ernstig ongeluk. En dan nog de A59...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 Minuten over half acht. Goedemorgen. U luistert naar het NOS Radio in journal. U kunt ons volgen op internet op nOS.nl of radio 1.nl. Zes partijen zijn er na dit weekend klaar voor. Verkiezingsprogramma en kandidatenlijst zijn vastgesteld. Lijsttrekker is enthousiast toegeklapt. Op naar 12 september. Politiek redacteur Joost Vullings. Joost, goedemorgen. Ja, goedemorgen, Het uh, Wordt wat lastig om alle partijen mee te nemen. Maar, uh, want het waren er veel, hè, dit weekend. P van PvdA, ASP, ja, CDA, GroenLinks, ChristenUnie, Partij voor de Dieren. Laten we eens met uh, de SP beginnen. Ik hoorde wat leedvermaak om de slapeloosheid van Rutte... vanwege het beeld van Roemer in het torentje uh, bij de SP. Uh, is dat een beetje de, de, de sfeer zoals die was? Lachen, opperbest? Ja, natuurlijk een opperbeste stemming. Uh, en inderdaad, uh, uh, grappen terugmaken naar Mark Rutte. Die was er vorige week mee begonnen... En de zaal natuurlijk vrolijk hartklappen voor Emiel Roemer... en lachen om zijn grappen. En natuurlijk daarmee de tweestrijd tussen VVD en de SP bevestigend. Maar aan de andere kant was ook wel realisme bij de partijtop dit weekend. Toen ze een hele rij amendementen op het verkiezingsprogramma gingen behandelen... kwam het Kamerlid Ronald Verraak naar voren en die zei... ja, beste leden, aanpassen mag wel... maar hou het wel realistisch en betaalbaar met al die wijzigingsvoorstellen... Want de partijtop zit niet te wachten op, eh, op extre extreme wensen. En dat is niet goed voor de uitstraling van de partij. En kan natuurlijk uiteindelijk in informatie voor problemen zorgen. Maar ja, het overheersende gevoel bij de SP is het moet nu maar eens gebeuren. De kans op regeren is groter dan ooit. Maar ja, zoals ik zei realistisch, niemand zegt het gaat gebeuren. Ja, men beseft. Maar al te goed dat er nog van alles mis kan gaan. Eh, het vasthouden van de peilingen, dat is de opgave. Dus wat dat betreft eh, mogen wij van de SP vandaag al naar de stembus. Maar ja, ze moeten nog even wachten tot 12 september. Ja. En er is natuurlijk op links een concurrent, de partij van de Arbeid. Eh, bij die partij kijken ze vast met gemengde gevoelens naar de SP. Geloven ze bijvoorbeeld nog dat ze die partij kunnen inhalen? Ja, dat geloof is er wel. Er is ook, was ook niet een, echt een obsessie met de SP in de wandelgangen. Men heeft wel een, een, ja, een gezond zelfvertrouwen... maar daarnaast toch ook wel weer realisme. Want men ziet wel dat gewoon voor het eerst in de geschiedenis... het kan gaan gebeuren dat ze niet meer de grootste linkse partij zijn. En dat is natuurlijk voor de PvdA wel heel erg uh, wennen. Maar goed, je ziet dat Diederik Samson dan ook in zijn speech... niet de, de, de, de pijlen richt op één tegenstander. Uh, dus naast Rutte werd en Geert Wilders, maar ook Emiel Roemer aangevallen... En ja, waar de Partij van de Arbeid op hoopt... is dat het beeld wat zij willen neerzetten... dat het gaat beklijven bij de kiezer. En dat beeld is... ja, de SP is ook links, maar dat is onrealistisch links... en, en een partij met gemakkelijke standpunten. En dan willen ze zichzelf neerzetten als, als wel realistisch en, en, en verantwoordelijk. Nou ja, dat, dat wordt de koers van de Partij van de Arbeid... En ja, zij hopen daar dat het aanslaat, maar dat moeten we nog maar even bezien. Ja, lijkt me heel lastig. CDA ook trouwens. Uitgangspositie voor hun campagne is, net als bij de PvdA, niet ideaal. Ze staan heel laag in de peilingen. Hoe gaat die partij daarmee om? Wat, wat zie je daarvan terug op zo'n congres? Want het lijkt mij wennen voor een oude machtspartij. Ja, dat, dat is het zeker. Maar voor, voor heel veel leden was het een soort, uh, soort bevrijding. Hè? Dus ja, klein in de pijningen, niet aan de macht. Althans, uh, bedoel, uh, niet meer de grote machtpartij. Mm -hmm. uh, nou, dat vonden ze heerlijk, hoor. Al die jaren onder balk en dan moesten, moesten ze alleen maar klappen... en zich gedijst houden en doen wat de partij het opzij. Nou, daarvan is men bevrijd. De druk van de macht is weg. Want er zijn echt nog nooit zoveel wijzigingsvoorstellen aangenomen. Je ziet dus echt dat de, de interne partijdemocratie opleeft. Ja, en verder zeggen ze van ja, we hebben alles gedaan wat je als een partij eh, in nood eigenlijk moet doen. We hebben een, een lijst met veel nieuwe gezichten. We hebben een nieuw programma. We hebben een nieuw gekozen leider. We hebben echt alles gedaan. Wij zijn eruit. Maar ja, nu die kiezer nog. Dus ja, waar de SP denkt, laten we vandaag maar naar de stembus gaan. Denken ze bij het CDA, nou, het mag voor ons nog wel wat langer duren. Want ze hebben het idee dat Sibrand van Haarsmaat Buma nog niet bij iedereen bekend is. En nou, de kiezer moet nog het vernieuwde CDA ontdekken. Maar goed, ze zijn, niet, ze zijn niet heel erg pessimistisch, best optimistisch. Maar ze zien wel dat er nog heel veel werk moet worden verricht voor een goede uitslag in september. Ja, en ze moeten gaan campagne voeren. Want nu is het toch wel officieel afgetrapt. Wie is er nou volgens jou van deze zes als best uit de startblokken gekomen? Oeh, dat vind, ik altijd, dat vind ik altijd lastig. Want dan, dan gaat heel snel je politieke voorkeur. <laughs> gaat dan. Nou ja, wie wie klonk het? Ze Zelfverzekerd? Dan toch de uh, SP? Ja, de SP en ook, ook Arie Slob. Daar, daar, die partij zit ook lekker in zijn vel. Die dromen dan van, van zeven zetels en die hopen dan. Uh, op een sleutelrol in de formatie, dus die hopen zo zichzelf het kabinet in te rommelen. Dat zijn de partijen waarvan je ziet, nou, die zijn echt dik tevreden met zichzelf. En al bij al die andere partijen zie je dat gewoon de uitgangspositie voor de campagne gewoon, gewoon lastig is. Uh, hoe komen we in beeld? Hoe krijgen we ons verhaal voor het voetlicht? Uh, dat is voor, voor, van een GroenLinks, een Partij van de Arbeid en CDA, echt een probleem. Even hier gaan wij meer horen van de VVD, want daar horen we niet zo heel veel van. Nee, die, die gaan wachten tot alle verkiezingsprogramma's zijn doorgerekend. Mm -hmm. Dat is pas in augustus. Uh, en dan pas gaan zij een verkiezingscongres uh, houden. Want ze, houden in, ze, ja, ze zijn er bang voor dat als ze dat nu al uitbrengen in concept... dat ze dan nog te veel moeten veranderen. Daar hebben ze geen zin in. Dat geldt ook voor D66. Dus die hebben pas een verkiezingscongres in augustus. En dan is er nog de PVV. Nou, dat is uh, een partij die niet aan congressen doet, want er zijn geen leden. Maar uh, begin juli krijgen we nog wel de lijst en het verkiezingsprogramma. Kijk eens aan. Joost van Lins, dank voor nu. Gaan we naar de Tour de France, want de kop is eraf. Eerste weekend van de Tour zit erop. Sebastian Timmerman, goedemorgen. Goedemorgen. En was het een start van de Tour uit het boekje? Um, nou, in ieder geval is uh, toch alweer een aantal dingen opgevallen. Bijvoorbeeld, als je kijkt naar het algemeen klassement. Dat uh, de nummers. Eh, of de, de nummers 1 en 2 noem ik ze al. De twee <lacht> grote favorieten moet ik ze noemen. Uh, dat die er uh, goed voor staan. Kadel Evans, de winnaar van vorig jaar. Achtste na het eerste weekend. En Bradley Wiggins staat op de tweede plaats. Zeven seconden achter Fabian Cancellara. Uh, die naam noemende. Uh, was hij toch alweer overheersend in de proloog... nadat hij een heel moeilijke start had van dit seizoen... met een zware valpartij en daar uh, een zware blessure aan overhoudend... in uh, de ronde van Vlaanderen. Maar hij is toch weer helemaal terug. Ja, Sagan viel natuurlijk op gisteren, was de grote favoriet... maar maakte het toch waar in die eerste etappe. Uh, en de Nederlanders vallen op. En dan uh, toch met name Bauke Mollema en Robert Geesink... Uh, die gisteren namelijk heel goed en dichterbij zaten met de vijfde en de zevende plaats in uh, uh, de eerste etappe, die eerste aankomst in de buurt van, uh, van Luik in Serret. Ja, en dat, uh, dat was heel goed. En wat zegt jou dat over de vorm waarin ze verkeren? Nou, je, ze zijn heel relaxed. Nou, dat zegt natuurlijk al genoeg. Dat betekent dat ze in ieder geval voldoende zelfvertrouwen hebben. Uh, Robert Geesing bijvoorbeeld had ik in een interview mee na afloop. En je merkt altijd wel aan renners wanneer ze zeg maar klaar met je zijn. Wanneer ze de bus in willen. En Geesing stond er heel relaxed en die stond er een beetje te lachen. En die stond uitgebreid met iedereen te praten. Ik denk, nou, dan stel ik nog maar een vraag. Uh, dus, dus ja, dat, nee, dat werd een heel leuk interview, vond ik tenminste zelf. Uh, uh, maar dat, dat zegt toch wel wat. Het feit dat zij vijfde en zevende worden in zo'n aankomst... Uh, met zo'n zo pukkeltje aan het einde, toch uiteindelijk... noemen we het maar een veredelde massasprint van de grote groep. Uh, dat, dat zegt ook wel wat. Dus die, die ogen uh, erg goed in, in orde, zo na dat eerste weekend. Uh, uh, maar Wout Poels bijvoorbeeld zat er ook bij. Nou, daar gaan we hopelijk ook nog wel wat, uh, wat van zien. Dus de Nederlanders zijn aardig goed begonnen aan, dit, uh, aan deze Tour de France. Dan nog even die Slovaak die gisteren won. Peter Sagan had toch een sterk einde. Maar um, gaan we van hem nog meer zien? Ja, dat is echt een, een, een enorm talent. Hij is pas 22 jaar... Uh, uh, om even te vergelijken, je hebt altijd de opleidingscategorie, dat is de categorie uh, Espoirs, daar, had, daar zou hij eigenlijk nog bij mogen rijden, als hij bij een iets minder belangrijke ploeg als Liquigas zou rijden. Uh, hij, is, uh, hij is nog onder de 23, en dat is in wielentermen nog erg jong. Hij heeft al heel veel gewonnen, maar de Tour, en dat is dan altijd een enorm cliché, maar het is wel waar, is een hele andere wedstrijd. Gisteren nog een tijd met Michael Bogert staan praten, en dan kan je nog zo vaak de Tour hebben gedaan als verslaggever. Als je dat doet, hoor je toch altijd wel andere dingen. En die zei ook, ja, Sagan is wel de favoriete hij zegt maar zo'n tour. Iedereen rijdt net ietsje harder. Iedereen durft net ietsje meer. Er wordt net iets meer geduwd, getrokken en gewrongen. En als je dan zo het hoofd koel houdt... ...Kanselara dat werk laat doen in die slotklim... ...richting de finish en het dan zo afmaakt... ...ja, dan, dan toont dat dat je een enorm talent hebt. Hij is goede sprinter, kan goed tijdrijden. Als hij nog beter wordt bergop dan dat hij wel is... ...dan gaan we nog heel veel grote dingen van hem zien. En dus Peter Zagan, die houden we in de gaten. Sebastian Timmerman, dankjewel. Tot morgen. En zo dadelijk, Enrique Peña Nieto wordt hoogstwaarschijnlijk de nieuwe president van Mexico. Zijn partij keert ook terug in het centrum van de macht. Er meer over. Eerst naar de Goedemorgen. Goedemorgen. Nou, inmiddels staan er 16 files. Er zijn een paar opvallende bij. A2 Maastricht richting Eindhoven. Daar zorgt een gestrande vrachtwagen voor file. Tussen knooppunt Leenderheden en het knooppunt De Hoogte 4 kilometer. De rechte rijstrook is daar dicht. Dan de A16 Breda richting Antwerpen. Tussen knooppunt Galder en Industrietrein Hazeldonk 4 kilometer. Dit heeft te maken met wegwerkzaamheden op de E19 en daardoor loopt het ook vast op de A58 Tilburg richting Breda. Tussen knooppunt Sint-Anabos en knooppunt Galder 3 kilometer. De Radio 1 Sport Zomerbus. En die wordt vandaag bemand door Prem Radication Prem. Goedemorgen. Goeiedag, senor Marcel. Kom maar. Uh, uh, <laughs> uh, alles goed? Alles goed hier, uh, Prem. <tags> Tev, het is zomer. Wat ga je nog doen? Is er nog nou, iets open? Ten te, te eerste, laten we even. Heb jij ook zo. Ik was lichtelijk voor Italië. Maar heb jij ook het hoofd gebogen? Voor ja. de suprematie van de schoonheid van Absoluut. het voetbal. Ja, je mag dat tiki-taka niet leuk vinden, maar zoals ze het gisteravond speelden... Ja, dan kon het niet veel beter, hè? Ja, tiki-taka is uh, Sranangtongen Surinaams, hè? En Tik Tak en zo, dus uh, ja... En het was dus bijna zoals toen ik als kind Brazilianen zag voetballen... die wilden altijd tot de verdediging helemaal uitspelen... en op hun kont laten vallen. Dus die Brazilianen <laughs> hebben de schoonheid... die, uh, die, die, die, die in het voetbal die zo kwijt waren... Zitten nu weer bij de, bij de Spanjaarden. Maar goed, daar ging het niet om. Uh, uh, uh, Trouwens, goedemorgen, Lara. Waar het Hi. eigenlijk om gaat is. <laughs> nee, um, ik geef al een aantal jaren zelf les aan de uh, Universiteit Tilburg voor de Sommerschool. Dat is ontzettend leuk. En uh, nu uh, ga ik de Sommerschool onderzoeken. Want Um, we verschieten het altijd. Leren doe je niet voor je straf. Leren doe, doe je om jezelf te verrijken. En de Nederlandse universiteiten zijn best vrij goed. En dan komen de studenten uh, die uit het buitenland komen om in Nederland bij uh, sommerschools uh, uh, cursussen te volgen. Het is vaak uh, business georiënteerd, zakelijk georiënteerd. Dus ik begin vanochtend in Utrecht. En wat ik ontzettend grappig vind, Almere, weet je wel, die stad waar als je er woont prachtig, waar je permanent in de file zit. Die probeert nu studentenstad te worden... en smiddags ga ik dus proberen op te kijken uh, hoe het zit met Almere. Maar, maar het sommerschool fenomeen dat vind ik erg, erg, erg leuk... want ik vind dat je altijd moet investeren in kennis. Och, kennis is macht, uh, informatie. En dat je merkt dat, dat, dat steeds meer buitenlanders naar Nederland komen om hier, uh, zeg maar, een, een summer course te volgen. En met name bijvoorbeeld vroeger was studenten uit China of India... verschrikkelijk moeilijk om binnen te komen... want we zijn fort Europa en niemand moet binnenkomen. En dan merk je hoe aan de ene kant universiteiten... als ondernemingen buitenlanders proberen te trekken. Maar ja, dan heb je wel regeringen van uh, Bruin 1 en zo die dan... Alles doen om buitenlanders te weer. Dus ik ga het vandaag echt hebben over sommerschools. Goed. Prem. we gaan je volgen. Spreken je om kwart voor tien nog even weer. Oké. Okay, Tot ciao. zo Doei. Tien minuten voor acht. Je luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Wij gaan naar Mexico. Enrique Peña Nieto wordt de nieuwe president van Mexico. Volgens de eerste tellingen zou hij 38% van de stemmen hebben gekregen. Today, julio, the 1 of July, it has been the citizens hablado, who have spoken, and they have do done so absolutely clearly to vote Muchas for gracias. a change. A thank mexicanos. you. Thank you to all Mexicans. Vandaag heeft het volk gekozen voor verandering dank, dank, dank al dus de nieuwe president. De vraag is wat er onder Peñaneto gaat veranderen in een land... dat wordt geteisterd door het geweld van drugsbenders. We over praten met Wil Pansters. Hij is bijzonder hoogleraar Latijns-Amerika aan de Rijksuniversiteit van Groningen... en is nu in Mexico als waarnemer bij de verkiezingen daar. Meneer Pansters, goedenavond voor u. Ja, goedenavond. Goedemorgen voor u. En wie, namens wie neemt u daar waar... Nou, ik, ben, ik werk samen met een Mexicaanse organisatie die uh, Allianza Civica heet, de Burgeralliantie. En die al jarenlang met Mexicanen en buitenlanders uh, een heel netwerk heeft opgezet om hier in, uh, in Mexico op heel specifieke plekken uh, bij het verkiezingsproces echt op lokaal niveau aanwezig te zijn. Om alles een beetje te registreren, om daarover te rapporteren en dergelijke. Het is, uh, het is een hele in Mexico vrij bekende organisatie. En meneer Banses, wat heeft u gezien? Hoe zijn de verkiezingen verlopen? Nou, wat mij opgevallen, is dat uh, er waren hier en daar wat, wat strommelig Misschien in het begin dat de stembureaus al een stembureau kwart over acht open moet zijn. En was een, om negen uur nog steeds niet klaar. Misschien de mensen buiten wel staan mopperen. Maar over het algemeen is het uh, in een hele gemoedelijke en sterk door burgers gedragen uh, uh, verkiezingsdag geweest. Hè. Dat hele proces was eigenlijk door burgers mijn man. En uh, wat mij opviel was uh, dat er. Uh, hey, je kunt je voorstellen, is dat een kieshokje. Uh, er waren nog vier mensen die dat allemaal officieel moeten doen. Maar er zitten allemaal talloze vertegenwoordigers van de politieke partijen. Het waren of, bijna altijd allemaal vrouwen. En die dan alles gadeslaan, alles dingen opschrijven, uh, dingen uh, vragen stellen. Mm -hmm. Maar allemaal in een heel gemoedelijke sfeer. Peña Nieto wordt dus de nieuwe president, meneer Pansters. Um, volgens hem heeft het volk gekozen voor verandering. Maar ja, ze kiezen wel weer een partij die 70 jaar aan de macht is geweest. 12 jaar geleden weliswaar. Maar denkt u dat er inderdaad ook dan wat gaat veranderen in Mexico? Nou, er zullen op, uh, op, een, op een bepaald aantal vlakken, denk ik, zeker dingen gaan veranderen. En op hele andere belangrijke terreinen waarschijnlijk heel weinig dingen. Um, dus uh, het is natuurlijk een partij die uh, in de belediging, vooral in het buitenland hebben een idee heerste, god, die partij is 70 jaar aan de macht geweest en die is in 2000 weggevaagd, Maar dat is eigenlijk nooit het geval geweest. Die partij heeft zeker op, op subnationaal niveau, provinciaal niveau altijd een hele belangrijke invloed gehouden. En het feit dat die nu terug is gekomen is wellicht vooral het resultaat van de grote problemen... ...die ze voor de afgelopen vijf, zes, acht jaar hebben opgestapeld rondom de drugsproblematiek, maar ook in de economie... en mensen toch het idee hebben van... nou ja, we hebben die conservatieve partij twaalf jaar lang de kans gegeven. En dat is, dat is niet geworden wat we ervan gehoopt hadden. En eh, dan is er nog de optie van de linkse kandidaten. Ik zie hem nu net nog op televisie hier in Mexico... ...die voor veel mensen toch een, een, een, een, een risicovolgend een, een, een mijl te her is... ...en dat men teruggaat naar die andere partijen... Want dat dan weet je tenminste wat je hebt, maar ligt wat meer stabiliteit... ...en meer ervaring in regeren ook... ...want dat is toch iets wat de laatste jaren veel mensen is opgevallen... ...dat die partij die dus aan de macht was... ...ja, die eh, gaf niet altijd evenveel blijk van... Politieke finesse en finance pitching. Economie was een belangrijk thema, begrijpen wij. Gaat het zo slecht met uh, de Mexicaanse economie? Want wij hebben hier toch kennis gemaakt met een hele rijke Mexicaan. Namelijk Carlos Slim, die de macht zo'n beetje heeft overgenomen bij ons KPN. Ja, nou ja, het, het feit dat in Mexico de rijkste man van de wereld uh, woont, Carlos Slim, uh, is... Uh, niet zozeer zou ik zeggen een bewijs van dat het economisch zo geweldig gaat in Mexico, maar vooral voor het feit dat Mexico zo'n ongelooflijk ongelijk land is. Hè, waar eh, 30, 40 miljoen eh, arme Mexicanen, soms zeer arme Mexicanen wonen en tegelijkertijd een hele kleine schat en schatrijke elite is waarvan... Carlos Slim de absolute top is. En die, die, die, die ongelijkheid die is de afgelopen jaren niet afgenomen. En op sommige terreinen misschien wel wel iets toegenomen. Dus um, het is een zeer, zeer ongelijke samenleving die, uh, die, uh, die het macro-economisch misschien nog beter doet dan bijvoorbeeld op dit moment een epische in een land als Griekenland of, uh, of zelfs Spanje. Ja. Um, maar daaronder zitten, zitten grote structurele maatschappelijke problemen. Wil Pansers, een bijzonder hoogleraar Latijns-Amerika. aan de Rijksuniversiteit Groningen. En nu in Mexico als waarnemer bij de verkiezingen. Naar nou, dank, meneer Pansers. Graag gedaan. Het NOS Radio 1 Journal Media Overzicht. André Kuipers domineert in de ochtendkranten. Trouw heeft op de voorpagina een foto van Kuipers... waardoor hij door vier mannen wordt gedragen. Ook het AD de Telegraaf hebben een foto van Kuipers op de voorpagina. Beide kranten kozen voor een Kuipers die vrolijk zwaait. In Spaanse en Italiaanse media natuurlijk veel aandacht... voor de kerstverse Europees kampioen Spanje. Spaanse krant El Pais schrijft... met heerlijk spel hebben de roden gedomineerd... en Italië mee dogeloos verslagen een memorabele wedstrijd. Italiaanse pers had slechts lof. Worden ...voor de Europees kampioen Spanje. Spanje is groots, stond op de website van Gazzetta dello Sport. Het land is technisch en atletisch superieur aan de rest. Het einde van een droom, kopte de Corriere de la Sport. De definitieve beslissing viel na een uur. Door de blessure van Thiago Motta moesten we met tien man verder. Ja, dat kan niet tegen de Spanjaarden. Op de website van Omroep Gelderland staat dat archeologen van de Radboud Universiteit... ...vandaag een, een, aan een bijzondere klus in Italië gaan beginnen. Komende vijf jaar brengen ze drie kilometer van de via Appia tot Detail in kaart. De via Appia is een van de belangrijkste Romeinse wegen van Italië. Onderzoekers hebben meer te hopen meer te weten over hoe er in het gebied werd geleefd, gewoond en ook gewerkt. De Via Appia is zo'n 400 kilometer lang, waardoor het voor Italiaanse archeologen te veel was om alles te onderzoeken. En daarom roepen ze nu de hulp in van Nederlandse collega's. Groei van Almere dreigt in het slop te raken, omdat de geplande openbaar vervoerverbindingen tussen Almere en Amsterdam niet rendabel zijn. Daarover schrijft Trouw. Het verschil tussen kosten en baten van de nieuwe verbindingen ligt in het gunstigste geval rond de 800 miljoen euro. Almere Almere zal daardoor lang niet zo hard groeien als het gemeentebestuur zou willen. En daardoor komt de bouw van duizenden huizen ook nog eens in gevaar. De Almeerse woningcoöperatie zegt dat de stad het laatste tijd toch al minder goed doet... omdat in heel Nederland meer huizen te koop staan... en Almere niet als aantrekkelijke gemeente bekend staat. Dan raakt dat de stad extra hard. In Volendam hebben de mensen niet van een EK-finale kunnen genieten trouwens. Nog even terug naar het voetbal. De Telegraaf schrijft dat alle televisies twee minuten voor de wedstrijd uitvielen. Kabelbeheerder Ziggo had een storing. De wedstrijd via livestream zien kon ook niet, want ook internet lag eruit. Op straat werd er tijdens de wedstrijd alleen maar drukker met mensen die op zoek waren... naar een televisie of een computer, waar het EK in de finale wel te zien was. We moeten blijven luisteren die mensen. Na acht uur beschouwen we de wedstrijd na. En krijgt u de reacties vanuit Italië en ongetwijfeld ook nog ergens vanuit Spanje... Van de Geer, dus beschouwt de wedstrijd na. En we hebben het uiteraard nog over André Kuipers.